Michel Koenen met het NOS-journaal. Het flatgebouw en drager en achtergevel van het gebouw weggeblazen... en kwamen op straat terecht, net als veel spullen uit de flat. Zes appartementen hebben het begeven. Er is één gewonde en over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De Algemene Onderwijsbond en de oppositie in de Tweede Kamer... hebben scherpe kritiek op staatssecretaris Dekker. Ze vinden dat hij onrust veroorzaakt door met allerlei proefballonnen te komen... die vervolgens in de prullenbak belanden... Als voorbeeld noemen ze onder meer de rekentoets, de kleutertoets en het CITO-eindexamen. De bond wil dat Dekker zijn plannen voortaan met de sector bespreekt... voordat hij ze naar buiten brengt. De staatssecretaris wil niet op de kritiek reageren. In de VS heeft extreem weer aan zeker 40 mensen het leven gekost. In de staat Texas is de noodtoestand afgekondigd na een aantal tornado's. Bomen en elektriciteitspalen werden uit de grond gerukt. Auto's weggeblazen en huizen verwoest. Elf mensen kwamen om en er zijn tientallen gewonden. Ook in Illinois en Missouri vielen elf doden door overstromingen. Stevie Wright, de zanger van de Easy Beats, is overleden. In 1966 had de Australische band een internationale hit met Friday on My Mind. Het werd in 2001 uitgeroepen tot beste Australische nummer ooit. Wright kampt al jaren met alcohol en drugsverslavingen. Hij was 68 jaar. En meesterbakker Voskamp uit Spijkenisse... komt dit jaar als beste uit de oliebollentest van het AD. Hij reageert in de krant emotioneel op zijn prijs. Hij noemt het de mooiste prijs die een bakker kan winnen. Zijn oliebollen krijgen van de jury een tien. Ze hebben een mooie, neutrale smaak en ze zijn knapperig en luchtig. Op plaats 2 staat een bakker uit Maarse en op drie een bakker uit Tiel.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 this day. Together, all over the world. koffie erbij, Mark. Heerlijk, Rob. Heerlijk, hè? Heerlijk. Goedemiddag. Het is even na twee uur. Ja, we zijn er weer. De Zandvoort op zaterdag vanuit de Tolweg 10 Goedemiddag, Zandvoort en goedemiddag, Mark. Goedemiddag, Rob. Zo, hoe was jouw eerste kerstdag? Heerlijk. Uh, te veel gegeten. Ja, <laughs> ik zie het aan je. Ja, ja, ja. Dank je ja, ja. wel, dank je wel. Ja, en verder ja nog één dag te gaan natuurlijk vandaag. Ja. Ja, ja vanavond weer lekker eten met familie en... Uh, en dan morgen gaat het normale leven weer verder. En morgen sporten om het er uh, weer af te krijgen. Uh, dat zien we dan wel. Oké. Okay. <laughs> nou, vanmiddag een uh, gezellige kerstuitzending uh, bij CFM. En wat gaan we daarin allemaal doen? Ja, uh, Rob. Natuurlijk, de geweldige muziek van jou uh, komt aan bod om half drie. De, de, de, de, het weerbericht van Rico Weer. Uh, en dat uur erop om half vier hebben we de evenementenagenda. En dan hebben we natuurlijk ook om half vijf het dier van de week. En uh, door natuurlijk wat Zandvoorts nieuws. In het kort... In het kort. Ja, heel zeker. goed. En het is uh, de warmste kerst uh, ooit, hè? Die we nu hebben. Ik uh, keek zojuist op de thermometer en het is 14 graden momenteel. Nou, om precies te zijn, 13,2. Maar dat oh, maakt niet oh, oh, uit. Ja. <laughs> Goedemiddag, zo voorts. Lekkere muziek onderweg. MUZIEK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 ja, deze zuidenbuur weet wel wat muziek maken is. Joris stramme en Formidable. Jawel, we gaan weer, hè? Ja, Ja, Rob. Nog uh, één dagje jij en de weer er vanaf, Mark. Ja, dan is kerst over. De kerst is dan voorbij. En dan gaan we op naar uh, Oud natuurlijk. Ja, donderdag of vrijdag volgens mij. Ja heel, ja, goed, ja. Heel goed, ja, heel goed, heel goed, heel goed, heel goed. het is tijd voor uh, nieuws in het kort. Zeker, Rob. Uh, zoals jij vast ook gehoord hebt en uh, zoals ik een maand geleden ook aangaf waren er plannen om 40 tot 80 vluchtelingen te vestigen in Zandvoort. Ja. Inmiddels uh, zijn die plannen verder uitgewerkt... en hebben ze ook een locatie gevonden. Dat is namelijk de omgeving van het Plantinghuis. Dat is er voorheen volgens mij uh, het kindertenhuis... Uh, hoe heet dat ook alweer? Kindertenhuis... Ja, plantinga. Uh, plantinga. Ja. Kindertenhuis plantinga heet dat. Ja. Oké, okay, nou... Kun je naar de gaan. Natuurlijk, daar was afgelopen maandagavond, was er in theater de kochte informatieavond voor de bewoners. Daar was veel belangstelling voor, moet ik zeggen. Omdat deze, dit college heeft voorgesteld om voor maximaal twee jaar als dit, dit gaat als huisvesting te gaan, functioneren voor vluchtelingen met een, sta, met een status. Niet het pand op zich, maar de nieuw gebouwde paviljoens eromheen. De bedoeling is om via het gemeentelijk zelfzorg arrangement 40 tot 80 status ...wethouders versneld in Zandvoort te huisvesten. Een groot aantal omwonenden was naar de kroch gekomen... ...om zich te laten informeren... ...door uh, portefeuillehouder, wethouder Lisbeth Gallik... ...en burgemeester Nick Meijer. Een aantal grote bezwaren aangaande dit voorgenomen besluit... ...van het college, dat nog een, uh, nog een heel prima... Nou ja, prematuur is. Uh, de, tegensta de, te de tegenstanders waren voornamelijk bang voor uh, hun waardevermindering van hun huis. En dat er veel overlast zou ontstaan. Met name als de groep uit veel alleenstaande mannen zou staan. Uh, daar kort op terugkomend. Nou, uh, het was een aardige discussie. En uh, veel bewoners hebben daar ook vragen kunnen stellen. Ja. En in het nieuwe jaar wordt dit vervolgd. Oké, okay, en wanneer komen ze er dan in, zeg maar, als het doorgaat? Nou, dat is dus nog niet duidelijk. Dat, en dat is eigenlijk hetzelfde als op landelijk niveau. Het is allemaal nog een beetje vaag. Een beetje vaag. Nou, ja. We wachten het gewoon af en uh, meer nieuws erover. Blijf je horen bij CFM San Het is kerst, tweede kerstdag. day is a new bird he sings a love song as we go along walking in a winter wonderland 14 graden, de winterwonderlands, je hoorde Tony Bennett. I swear she's dead. Zo, zijn heel fans. yo, de de de ripfight bij CFM. Jawel, het is kerst en dat betekent ook heel veel gezelligheid op de ijsbaan, Mark. Ja, zeker, uh, Rob. Ja, hij is weer uh, volle bak. Maar ik ben trouwens benieuwd, want we hebben de warmste kerst ooit. Bijna 14 graden is al voor het uh, vandaag. Ja. Hoe het ijs uh, zich houdt vandaag. Geen flauw idee. Geen flauw idee. We zouden eens kunnen kijken of we misschien de ijsmeester Leo Miesembeen kunnen bellen. Dat bedoelde ik. Hey. Daar wilde ik heen. Ja, hè, dat dacht ik al. Dus, Want die, die stookkosten zullen waarschijnlijk wel een stukje hoger liggen dan... Ja, misschien uh, is de diesel inmiddels bijna op, dus uh, ja. Ik heb zijn telefoonnummer. Heel goed. Zal, zal ik eens even kijken of ik hem kan bellen? Ja, bel hem even op. Oké, dat is wel leuk. Niet hem Oh, hij staat onder Leo. <laughs> heel goed, heel goed. Nou, ik ben benieuwd. Leo Miezenbeek. Even kijken. In gesprek. In gesprek. Een <laughs> ijsmeester heeft het natuurlijk hartstikke druk. Of? Ja, dat denk ja. ik ook. Nou, gaan we dat uh, zo dadelijk doen na het cfm weerbericht gaan we gewoon uh, Leo Misbeek nog even proberen te bellen, want... We maken ons een beetje zorgen hè, over de ijskwaliteit. Staat hij er nog? Staat hij er nog? Ik weet het niet. Nee, ik kan nee. Het niet. <laughs> Zodat ik meer daarover bij CfM wordt op zaterdag. Goedemiddag. Tweede kerstdag en we hebben dus er zin in het, natuurlijk nog heel veel kerstmuziek onderweg. Maar niet alleen kerstmuziek, ook muziek uit de jaren 80. Waaronder de van van Young, hier is Seduction. We blijven gewoon volhouden, hè? Ja, we blijven doorwerken. Jij ja, eens even kijken of Leo aan de telefoon komt. Nee, hè? Nee. Nee. Nou, proberen we het zo weer. Die neemt maar niet telefoon op, hè? Nee, die is heel druk bezig om ja. ijs uh, <laughs> was, te bouwen. Waarschijnlijk wel. <laughs> nou, we, gaan het, we blijven het gewoon volhouden. Kijken of we verbinding kunnen krijgen met Leo Miezenbeek. Verder gaan we nog veel meer mensen vanmiddag uh, proberen te bellen. Want ja, de restaurants hebben natuurlijk enorm druk. Hè, zo tijdens de kerstdag. En vandaag de tweede kerstdag. Weer uh, volle bak in de restaurants. Straks gaan we een willekeurig restaurant bellen uit Zandvoort. Ik ben benieuwd wie. Eens even kijken. Ja, ik ook. We gooien het gewoon in de, in de grabbelton. Ja. Alle briefjes van al die restaurants. En dan prikken we er eentje uit. En die gaan we gewoon live in de uitzending bellen. Dat verderop in dit programma. Zandvoort op zaterdag. Maar eerst zometeen naar het volgende plaatje. Het CFM weerbericht voor de komende dagen. En dat het de warmste kerst is, Mark. Dat hoef je niet meer te vertellen. Nee, dat heb ik gevoeld. Dat weten we inmiddels. Yeah. Maar eerst Elton John en Nikita. cold. Oh.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 van de Elton John eigenlijk ook zo'n kerstplaat. He? Ja. Verder heeft het uh, niks met kerst te maken, maar als je deze handjes zo met draait, dan uh, word je voor gek verklaart waarschijnlijk. Ik denk het ook. Het is uh, vijf minuten over half drie. We gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Jazeker, Rob. Nou, uh, het weer van gisteren, dat weet je zelf natuurlijk ook. Gisteren was het algemeen bewolkt, maar bleef het tot in de middag droog. De temperatuur steeg afhankelijk naar een graad of 9. In de regen uh, zelfs nog uh, ja, toch wel wat lager. Het voelde ijskoud aan. Maar uiteindelijk werd het gisteravond laat 14 graden. Wow. Daar, uh, ja, Daarmee was het in ieder geval de warmste kerst ooit. Vandaag, 26 september, ook op deze tweede... of oh, Sorry, december. Ook op deze tweede kerstdag zijn uh, al maxima genoteerd van 14 graden. En daar komt vandaag weinig verandering in. De bewolking overigens afhankelijk en hier en daar spettert het nog wat. Maar over het algemeen is het vandaag droog... met later vanuit het zuiden enkele optuilingen. De zuidwestenwind uh, waait vrij krachtig in de polder en hard aan zee... van windkracht 5 tot 7. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt, maar het blijft droog. Bij een flinke doorstaande zuidwesten koelt het aardig af naar een graad of negen. Dan morgen zondag 27 december. Over, eh, morgen overheerst eh, ook de bewolking en in de ochtend kan er een klein beetje regen vallen. Vanwege de nabijheid van een koufront. front. Dit eh, front trekt eh, niet echt door en verpiet het bovenland. Later op de dag kan het nog wat opklaren. De stevige zuidwestenwind neemt pas later op de dag in kracht af. Uh, de temperatuur loopt op naar een graad of 12. En dan overmorgen, 28 december. Maandag blijft het droog. Met naast uh, wolkenvelden ook geregeld wat zon. De wind waait uit het zuidoosten. En is matig over land en krachtig aan zee. En de temperatuur loopt op naar waarde omstreeks de 10 graden. En dan ja, de middellange termijn uh, beeld. En daar zit natuurlijk ook uh, oud en nieuw bij. Dinsdag tot en met donderdag is het over algemeen bewolkt. Maar zo nu en dan komt ook de zon tevoorschijn. Het blijft meestal droog. Maar vooral in de nacht na donderdag is er kans op wat regen. De temperatuur. De temperatuur gaat langzaam naar beneden en stijgt uh, dinsdag naar 11 graden en donderdag naar maximaal 9. Is toch niet normaal die temperaturen? Nee, nee. En uh, normaal is het rond de 5 à 6 graden. En dat bedoel tijd. ik, dat Daar bedoel op. ik. Wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.ricoweer.nl Of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Dankjewel. Dat was het weer. Frankie Goes to Hollywood. From the hooded claw. Keep the vampires from your door. Ay, ay, ay, ay. Feels like fire. I'm so in love with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 Zet hem op ZFM. Is het een belmoment? Een belmoment. Ja, ja, ja, ja. We gaan het weer proberen. Ik zeg er nog niet wie we gaan bellen, want dan neemt hij gewoon niet op. Ik ga hem even bellen. Even ja, kijken. is het goed. Zo, kerstmuziekje erbij. Als het goed is, gaat hij ook. Nou, eens even kijken. Heeft hij andere verplichtingen vandaag? Dat kan natuurlijk ook, hè? Leo. Leo. Leo, goedemiddag. Live in de uitzending bij CFM. Hallo, Leo. Oh, ja. Ja, echt waar. Hallo, Leo. Goedemiddag. Hey, man. Goedemiddag. Ja, Mark en ik maken ons een klein beetje zorgen omtrent de ijskwaliteit met deze hoge temperaturen tijdens de kerst. Dus we denken, we gaan, we gaan de ijsmeester eens even opbellen. Ja, je hebt helemaal gelijk. Nou, de ijsmeester kan melden dat je heerlijk kan schaatsen. Mooie vlakke ijsbaan hebben we. En geen water droppen. Dus nou, wat wil je dan nou nog meer? Nog steeds een uh, geweldig mooie ijsbaan dus uh, in geweldig het centrum, uh, Leo. Juist, juist, juist, juist. Ja, maar het kost wel wat diesel, hè, dit? Ja, dit kost uh, een beetje meer. Een beetje ja. meer? <laughs> Een beetje boel meer waarschijnlijk? Of, uh... Ik denk ongeveer een derde meer. Ja, oké. Okay. Uiteindelijk. Dus uh, de ijsmachine die houdt zich uh, in ieder geval goed. Ook met een ja. graad of 14 vandaag. Ja, ja, ja. ja. Dat is, uh, het is wonderlijk. Maar uh, toen de zon even scheen was het even iets minder. Maar nu uh, de zon weer even weg is, gaat het er helemaal uh, een hele mooie witte wijsbaan hebben. Dus, uh... Ja, mooi. Dus iedereen is uh, vandaag ook weer op tweede kerstdag. Van harte welkom bij jullie. Juist, het is nu gezellig druk, tot vier uur zijn we open. Dus uh... en daarna dan kunnen we weer een diner. Ja, zo is het. En morgen al die extra pontjes er weer afschaatsen. <laughs> zo is het. Zo is het. Zo is het, Leo. Ga jij ook schaatsen, de pontjes eraf schaatsen, Leo. Ik, nee, nee, nee, nee. Voor mij is het even niet. Te... Voor de IJsmeester is er geen schaatsen zijn. Nee. IJsverstijn, dat wel. Ja, geweldig. Ja, is wel is. Nou, je zegt het uh, net, vandaag zijn jullie uh, tot uh, 4 uur nog open, dus iedereen is van harte welkom. In de ja. morgen, derde kerstdag, ook weer de hele dag open. Oké okay, ja, we zijn weer vanaf 11 uur tot s'avonds 9 uur zijn we open. Zijn weer de volle dag open. Gezellig. Nee. Ja, en er gaan we nog even. Wacht even, wacht oh. even. Morgen zijn we open. Ja, want dan ga ik niet liegen hoor. Ja, wel, we zijn 11 uur open tot, 1, tot 21 uur. Ja. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. En er gaan nog heel veel leuke activiteiten aankomen, waaronder de Disco on Ice en natuurlijk de finale van Curling. Ja, deze gaan staan met de finale van Curling en volgende week zaterdag hebben we de grote, grote disco finale. Oké. Okay. Nou, Leo. Ja, ben ik er nog? Ja, ja, ja zeker. Je, je bent er nog. Ja. We waren gewoon stil van het aantal activiteiten dat je nog hebt. Ja, dat nee, begrijp ik. Dat val je ook allemaal stil. Dus zo ja, is het. En volgende week zondag is het uh, de laatste dag weer. Ja, maar uh, tot, uh, tot nu toe gewoon uh, weer een uh, enorm succes uh, neem ik aan. Ja, ja, ja. ja, ja. Veel, uh, heel veel belangstelling voor. Zelfs als de baan een beetje regent of nat is, is het nog druk als het droog en mooi weer is, dan is het echt overweldigend. Het, uh, het is ook heerlijk, hè? Grote mooie kraam erbij. Ja, wat wil je nog meer? Ja, een heerlijke gelegenheid waar je kloewijn, zocomel en koffie... of andere drinken kan krijgen, waar je gezellig onder een heerlijk afdak staat. Dus ja, wat kun je nog mooier krijgen is ook voor aan de ijsbaan. Zo is het, spoedje naar de ijsbaan. Dankjewel, ja. Leo, en mag je een hele fijne tweede kerstdag wensen. En jullie ook allemaal. Dank je, Johan. Fijne, fijne dagen. Dank je wel. Dank je wel. bye. bye. Come on De kennen we wel, hè Mark? Klassieker. klassieker. Een klassieker. Ja, ja, zeker. Mariah Carey en all I want for Christmas is you. Ja, weer het einde van het eerste uur. De tijd vliegt weer voorbij op deze tweede kerstdag. Ja, Rob. En wat zien we daar buiten? De zon. De zon. De zon. Ho -ho -ho. Is de ijsmezen niet blij mee? Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. nee, nee. Dan krijgen we weer een natte, natte vlekken op de baan. Meer diesel stoken. Meer diesel, Leo. Laat de Lita's maar aanrukken. Zal de Shell mee blij mee zijn. Ja, dat denk ik ook. <laughs> zo meteen zijn we er voor het tweede uur... met heel veel gezelligheid op de radio. Graag tot zo!